Kasper Meijer met het NOS-journaal. Duitsland verwacht dat er vanaf september coronavaccins zijn... die zijn aangepast aan de omicron variant van het virus. Dat zegt de Duitse minister van Volksgezondheid tegen de krant Bild. Volgens de minister wordt het door de constante mutaties van het virus... wel steeds moeilijker voor de regering om zich voor te bereiden. De minister houdt er rekening mee dat er in de toekomst... mogelijk een coronavariant opduikt die net zo besmettelijk is als Omicron en net zo dodelijk als de delta-variant. Het Russische leger zegt een Oekraïnse munitiefabriek te hebben vernietigd bij Brovari, een voorstad van Kiev. De burgemeester van Brovari zei eerder al dat er infrastructuur in zijn stad beschadigd is door raketaanvallen. Vanochtend vroeg werden explosies gehoord in de regio Kiev. Of er een verband is met deze aanval is nog niet duidelijk. Het militaire regime in Myanmar laat 1600 gevangenen vrij vanwege het nieuwe jaar in het land. Het is een fractie van de 23.000 gevangenen die vorig jaar werden vrijgelaten. Tientallen mensen wachten voor de deur van de gevangenis... in de hoop dat er familieleden onder de vrijgelaten gevangenen zitten. Sinds het leger vorig jaar een staatsgreep pleegde... zitten duizenden politieke gevangenen vast... onder wie de democratisch gekozen leider Aung San Suu Kyi. Het is niet bekend of er ook leden van de onvergeworpen regering worden vrijgelaten. In Honselerdijk bij Den Haag is een feest in een partycentrum gisteravond geëindigd in een grote vechtpartij. De politie probeerde een einde te maken aan de vechtpartij, maar agenten werden ook aangevallen. Op beelden is te zien hoe meer dan 15 agenten duwen, trekken en hun wapenstok gebruiken. Waarom mensen met elkaar op de vuist gingen is niet bekend en zouden vier mensen zijn opgepakt.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 En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZfM. Zfm. Met nu Zfm jazz. We'll be Welkom terug bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en het nummer wat u net hoorde was Me and Some Drums. De drummer op deze, Shelly Mann en uh, de tenorsaxofonist op dit nummer, Coleman Hawkins. Een bijzondere set met uh, uh, een aantal grote artiesten erop die uh, niet zo vaak hebben samengespeeld. Naast Coleman Hawkins en Shelly Mann onder andere Hank Jones op piano en uh, George Duvier op bas... Ik ga verder met de uh, Tony K Kinsey Quintet. Tony Kinsey, een uh, Britse uh, drummer... die aan beide kanten van de oceaan zijn training heeft gehad. Hij is in uh, uh, New York gaan, uh, gaan studeren met Billy West. En in Engeland heeft hij uh, verder zelf gestudeerd... samen met onder andere to Tommy Webster. Hij heeft verder samengespeeld met grote namen... zoals Johnny Denkwoord... Uh, Lina Horn, Ella Fitzgerald, maar ook Oscar Peterson. Het nummer wat ik heb uitgekozen, dat heet Set in Doll. Uh, het komt van het album The Time Gentleman, Please, uit 1959. Tony Kinsey, Quintet... Quintet met Set and Doll. Ik ga straks nog een uitvoering draaien van dit uh, mooie nummer... de jazz-klossieker Set and Doll. Voordat ik verder ga met het uh, volgende nummer... even een, uh, een korte uh, mededeling over een andere muziekvorm. Namelijk vanmiddag in uh, Zandvoort in de Protestantse kerk... om drie uur zou er een concert zijn, een classic concert. Ik kreeg net bericht dat dat helaas niet door kan gaan... vanwege de ziekte van een van de muzikanten... Dus daar zal ongetwijfeld uh, meer uh, berichtgeving over komen. Uh, of dat ingehaald wordt en zo ja wanneer. Maar voor nu gaat dat concert vanmiddag in Zandvoort in de protestantse kerk om drie uur. Dus niet door vanwege ziekte. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen is van de Modern Jazz Orchestra. Featuring Kenny Drew. Modern in de jaren zestig. Want het album is uitgegeven in de jaren zestig. Kenny Drew, de pianist, speelt daarop samen met een... Uh, Keur van artiesten vanuit Miami. Het nummer wat ik ga draaien is een nummer van Thelonious Monk en het heet Blue Monk. Blue Monk, uitgevoerd door een Modern Jazz Orchestra samen met Kenny Drew. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen is van het Getz trio Hij heeft een paar maanden voor zijn overlijden een, uh, een aantal dagen live albums opgenomen. Samen met Kenny Barron. Dat hebben ze gedaan in uh, Kopenhagen, in Denemarken, in het café Montmartre. Daar was destijds ook al een album van uitgebracht met... Uh, met 14 nummers, maar ze hebben natuurlijk nog veel meer nummers gespeeld, want ze hebben daar uh, maar liefst vijf uh, dagen opgetreden. En die hele uh, serie van die concerten is nu uitgebracht uh, onder de naam People Time: The Complete Recordings. En daarvan heb ik een uh, nummer uitgekozen. Dat heet de First Song. Stankets en Kenny Barron. <apples> Kenny Barron en Stan Getz Een paar maanden op, uh, voor zijn dood opgenomen. En je kan het ook wel het uh, muzikale testament van Stan Getz noemen. Hij was nog in topvorm en dat uh, kon je heel goed horen. Ik ga verder met weer een bijzonder uh, album. Met, uh, met een uh, verhaal. Uh, het gaat over Sheila Jordan. Een uh, legendarische vocaliste. Begin jaren zestig uh, trad zij op. In um, uh, even, even spieken op mijn uh, spiekblaadje. Uh, zij, zij, zij trad op in een, uh, een jazzclub. Um, daarop speelde zij samen met John Knepp, Dave Frisberg of Herbie Nichols. Die jazzclub heette, heette de Page Tree. En uh, een um, aantal jaren later...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 Take romance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 Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen, dat heet uh, The Chef. Het wordt gespeeld door Eddie Loklo Davis op ten Shirley Scott op orgel en onder andere George Duvier op pas. Het komt van het album Eddie Locklow Lock Joe Davis met Shirley Scott. The Complete Cookbook Sessions uit 2010. <middels>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 FM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Graag tot de volgende keer. En volgende week zit uh, Jaap Vunnik op de video.